7 uur Raymond Serré met het Nationaal. De Nederlandse vrouwen, Ploeg is er niet in geslaagd opnieuw Olympisch kampioen te worden. op de 4 keer 100 meter vrije slag. Inge Dekker, Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Ranomi kromovi moesten gisteravond genoegen nemen met zilver achter Australië. Vandaag komt wielrenster Marianne Vos in actie. Zij is kanshebster voor een medaille op de Olympische wegwedstrijd. Ook de hockeyvrouwen en tennissen Robin Hazen komen in actie.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 De internationale Syrië-bemiddelaar Kofi Annan... heeft zijn zorgen geuit over de grote slag om de stad Aleppo. Die lijkt te zijn begonnen. Hij riep de partijen op tot zelfbeheersing. Gisteren viel de regeringstroep Aleppo binnen... maar voorlopig lijken ze nog geen wijken te hebben veroverd op de rebellen. Die hebben de stad sinds 20 juli grotendeels in handen. De voormalige VN-topman zei bezorgd te zijn... over de enorme hoeveelheden troepen en zware wapens... die zijn samengetrokken rond Aleppo. Een stad met 2,5 miljoen mensen...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 bij de politie werd met enige zorg uitgekeken naar het zomercarnaval vanwege de vechtpartij en de daaropvolgende vernielingen en plunderingen in de nacht van woensdag op donderdag in het centrum van Rotterdam. De fracties van PVDA en D66 in provinciale staten van Zuid-Holland willen opheldering over het gang van zaken bij Otjial.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 En vanmorgen is dat mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld. Bekend van jarenlange rechtszaken die zij voerde tegen de Nederlandse staat rond Srebrenica en Rawagadé. En ze won ze beiden in 2011. Zaken die door anderen vaak als verloren werden beschouwd. Van... Goedemorgen mevrouw Zegveld. Goedemorgen. Welk dossier zit er op dit moment in uw hoofd? Um, nou, we zijn nu uh, bezig voor de uh, weduwe uh, op Zuid-Sulawesi, ook Indonesië. Uh, slachtoffers van uh, uh, kapitein Westerling en zijn mannen. Uh, de weten wie mannen destijds zijn doodgeschoten... in de periode uh, begin 1947. Dus een zaak die erg vergelijkbaar is met Rabakadé. Ja, lijkt erop. Maar wel allemaal nog iets omvangrijker. En uh, inderdaad echt een methode Westerling... die bij veel mensen wel bekend is. En uh, Rabakadé was wat dat betreft iets anoniemer. Daar zijn we mee bezig... Ehm um, Zit dat, dan ook, zit dat dan ook in uw hoofd als u onderweg hier naar zo'n studio toe reist? Denkt u daar dan over na of denkt u dan over andere dingen na? Um, nou, dat ligt er een beetje aan. Uh, op, een, uh, op een zondag denk ik eigenlijk niet uh, veel aan, uh, aan mijn praktijk. Er is toch wel een hele duidelijke scheiding tussen door de week en het weekend. Uh, ik werk ook eigenlijk zelden in het weekend. Ik ben dan toch heel erg bezig met, uh, met thuis en mijn hm. kinderen en mijn vrienden. En, uh, en dat lukt om dat te scheiden? Ja, ja, ja. Ja, ik, uh, ja dat, dat lukt behoorlijk. Er zijn natuurlijk wel, soms zijn er wel stresssituaties waar, uh, waar, waar het je wel bij blijft. Maar over het algemeen heb ik daar toch niet over te klagen. Nee. Ik, heb ook, ik heb ook misschien anders dan een, weer een andere advocaat... een praktijk die toch wel overzichtelijk is. Het zijn wel grote zaken, maar ik heb er een, een paar, zeg ik dan altijd maar. Niet, niet die grote hoeveelheden die je soms wel ziet. Um, en dat kan ik dan ook redelijk zelf inrichten... Uh, waardoor ik het in de hand kan houden en ook kan zeggen... nou, dit, dit was het dan weer voor van de week. Ja. Maar het zijn wel zaken die heel ingewikkeld zijn... en die, die, uh, waarvan anderen zeggen, uh, nou, dat is zo ingewikkeld... dat heeft nooit slagingskans. Dus ik kan me voorstellen dat je in je hoofd wel permanent zit te denken... van: ja, hoe ga ik het dan aanpakken? Wat is dan een strategie? En wat moet ja. ik daar nog voor doen? Is dat uit te zetten? Ja. Nou, um, nou ze zijn inderdaad wel erg onderdeel van mijn... Uh... Van mijn ziel, zou ik maar zeggen. Ze zitten wel echt in mijn bloed, die zaken. Dus in die zin zet ik ze niet uit. Maar dat is wat anders dan op praktisch niveau denken. Wat is nou de volgende stap? Um, maar ik ben er wel mee bezig. Met name, ja, misschien heeft u in die zin wel gelijk. Met name de grote richtingen. Ik denk dat ik die onbewust wel daar wel steeds mee bezig, ben. Ja. maar dat is iets anders dan uh, er moet gebeld worden of er moet een fax uit, of er is een stuk niet af. Uh, dat niet, niet op dat niveau. Maar ja. anderzins is het zeker zo dat, uh, uh, dat ze eigenlijk permanent in me zitten. Ja, dus bij de nacht. Bij het uitruimen van de vater op was, dan kan je opeens ja. denken van oh misschien moet ja. dat. Ja, misschien moet dat. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat ze uh, via de telefoon en via de via de BlackBerry natuurlijk ook wel toch wel in het weekend ook wel. Veel gebeurt. Dat kan ik niet ontkennen. Nee. Dat gaat wel door. Het was geen kruisverhoor hoor. Nee, nee. nee. Ik ging u niet voor de rechter dagen. Dat is uw taak. Uh, noem eens wat eigenschappen waar u over beschikt die, die, die echt bij u, bij u horen. Um, nou, ik denk dat ik redelijk volhoudend ben. Volhardend en volhoudend. Dus als ik me ergens uh, aan iets zet, dan. Uh, dan maak ik dat over het algemeen wel af. En de duur is daar dan niet zo van belang bij. Snelle winst ik ook niet. Nee, want het zijn zaken die heel lang duren. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ik denk een... Uh, uh, ja, het, het grappige is... goede en slechte eigenschappen... Dat, aan de goede eigenschap zit altijd wel weer... Een, ook een, een moment dat die goede zich keert... in een minder goede eigenschap en andersom. Uh, ik, als ik naast het denken over slechte eigenschappen... is dat ik kan vrij snel geïrriteerd raken. En ik ben ook nogal ongeduldig... Aangelegd, ik merk dat met name thuis wel, maar dat is wel ook een aspect die in de advocatuur wel goed uitkomt. Hè, waardoor je wel op een gegeven moment met je vuist op tafel slaat: van ik ben het nu echt, nu ben ik het echt zat, nu mm -hmm. moet er iets anders gebeuren. Mm -hmm. um, dus dat heb ik wel heel erg in me. Uh, dat maakt dat je misschien ook soms door grenzen heen breekt. Uh, ik ga in die zin niet mee met wat me wordt gepresenteerd. Uh, van nou, zo is het dan. Het kan, het kan altijd, als jij ergens een visie over hebt, kan het altijd anders. En ik, zal in, ben, ik heb in die zin wel erg neiging om dingen naar mijn hand te zetten. Ja. Ja, dat is goed en slecht. Maar in deze praktijk is het, een, uh, is het denk ik een uh, oh, ja. hele welkom uit ja. eigenschap. Ja. Maar ongeduldig, ja. dat is wel lastig. Als je dan zoveel jaar moet wachten bij zo'n zaak als Rabagadet... die heeft drie jaar geduurd. Dan kan je, ja. je altijd ongeduldig zijn, toch? Ja. Nou ja, kijk, van de buitenkant denk je natuurlijk heel snel van... Uh, er is een begin en er is een einde aan de zaak, maar in een zaak zitten allerlei momenten uh, waar je in meer of mindere mate succes kunt hebben. Hè? Uh, dus als de cliënten bij je komen met een bepaald probleem, uh, dan is uh, het bestuderen van de zaak en de beslissing nemen om daar bijvoorbeeld een dagvaarding uit te brengen, is een, een moment waar, waar cliënten heel gelukkig van kunnen worden en waar je ook echt met elkaar iets hebt bereikt om het verhaal om te zetten in een juridische analyse. Uh, uh, uh, en daar dus een tempo achter zetten en daar uh, uh, uh, ongeduldig in zijn... en dan wellicht in de eerste stap daarna, dat, dat kan allemaal in die fase kan dat tot uiting komen. Ja, Dus, dus niet één, één lange zaak met één, één hoogtepunt aan het eind. Er zijn, zijn in die zaken een heleboel verschillende momenten. Ja, en ik denk zelfs dat... Uh, uh, kijk, die uitkomst van die zaken, die hebben uh, ons natuurlijk ook in zekere zin verrast. We zijn die zaken niet begonnen met mededeling aan cliënten. Die zaak gaat u winnen. Beginnen zaken wel altijd met de overtuiging dat we ze moeten kunnen winnen, zowel uh, juridisch als om uh, uh, uh, um juridische reden als om andere redenen. Maar dat we ze ook echt gaan winnen, dat is natuurlijk sowieso iets wat je als advocaat nooit zegt. Maar ik vind ook uh, uh, voor voor een cliënt is het heel, veel, heel vaak van belang om ook uh, uh, bijvoorbeeld de feiten op tafel te krijgen. Er zijn andere aspecten die aan een zaak zitten die niet per se gericht zijn op het eindresultaat. Um, dus dan is ook he, de ongeduld en, en, en dingen in je hand willen zetten... kunnen zich toch ook op andere dingen richten dan de buitenstaander misschien denkt... dat is gewoon, de rechter ge zegt, u heeft gelijk. Dat is niet per se waar je mee begint.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 Something so inspirational about absolute truth. Now everything's seen Down by the River van Philippa Henna. U luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast vanmorgen is Lisbeth Zegveld, jurist. Bekend van jarenlange rechtszaken die zij voerde tegen de Nederlandse staat rond Srebrenica en Rawagadé. En ze won ze ook allebei in 2011. Mevrouw Zegveld, ja, uw ouders hadden een ander beeld hè, van uw carrière. Die zagen wel iets in belastingrecht, las ik. Hoe kwamen ze daar nou, nou bij? Nou, dat, dat, dat, dat roept het beeld op alsof zij mijn carrière wilden en konden plannen, maar... Ik denk in de tijd dat uh, uh, ik studiekeuze moest maken... Uh, de arbeidsmarkt niet heel florisant was... en zij daar ook wel uh, mee geconfronteerd waren in hun eigen uh, loopbaan. Ja, en dat je dan als ouder uh, kiest voor een uh, zekere weg voor je kind... en uh, hè, denkt vanuit, vanuit daar kun je dan in ieder geval een aantal keuzes maken... die. Die dat mogelijk maken, dat kan ik me wel voorstellen. En dat was in de sfeer van inderdaad ondernemingsrecht, belastingrecht. Uh, ja Iets waar je gewoon uh, geld, waar mee geld mee verdient. <laughs> ja, ja, ja. Maar met dat internationaal recht, dan denk je toch dat iemand komt uit een achtergrond waarin actie gevoerd werd. Waarin geprotesteerd werd tegen allerlei onrecht in de wereld. Was dat bij u ook zo? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook niet door uzelf? Op de middelbare school bijvoorbeeld? Nee. Oh, bijzonder. Ja. Uh, waar, nee, ik kan kwam... daar heel kort in zijn. Nee. Ja, en waar kwam het dan vandaan? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk uh, traceren hoe iets dan uiteindelijk bij je opkomt. Ik, uh, ik was op een uh, studieuitwisseling in, Frank in Frankrijk en daar uh, uh, ontmoette ik een, uh, een vrouw die ook op uitwisseling was, maar dan voor, uh, die studeerde Amerikaanse literatuur. En, uh, en ik was daar voor ondernemingsrecht. Ja. <laughs> toch, en, uh, toch, in nog toch nog wel, ja. Het was, echt, het was echt de, de waterscheiding tussen uh, to, uh, daarvoor en uh, wat ik daarna ben gaan doen. En wat mij opviel was dat uh, zij gewoon dag en nacht bezig was met, uh, met haar studie. En daar dus een, een intrinsieke belangstelling voor had. En niet het deed omdat ze punten moest halen of om iets af te ronden. Of met een oog op de toekomst. Ze ging er echt voor. En het was voor mij een eye-opener dat je dus uh, uh, opleiding, studie. en dus ook werk uiteindelijk ook kan doen. Uh, uh, omdat, het je, omdat het je boeit. omdat uh -huh. je er betrokken bij bent. Um, helemaal mooi, is daar natuurlijk ook nog iets mee, mee kan verdienen dan uiteindelijk. Maar ik vond dat, ik vond dat echt een eye-opener. En ik heb toen en daar beslist. Uh, uh, en waar dat dan vandaan kwam, weet ik niet. maar dat ik echt internationaal recht wilde gaan doen. Dat ik, uh, ik wilde in ieder geval over de grenzen iets doen. Uh, ik vind het recht uh, met name interessant... daar waar het uh, ten goede komt aan de mensen die het het meest nodig hebben... Uh, het internationale rechtssysteem is, uh, is, is in mijn optiek een, een zwak rechtssysteem. Daar is nog heel veel uh, uh, winst te halen. En was er een zaak die speelde in die tijd? Daarvan, nee. Waarvan u dacht, nou ja, daar zie ik aan dat het van belang was. Het tribunaal nee. of, of een andere, andere burgeroorlog? Nee. niet. Nee, het, ik, ik kan eerlijk gezegd, het moet ergens moet het me geraakt hebben... dat ik die keuze heb gemaakt en niet een andere. Ik zou werkelijk niet weten waar dat, dan, waar dat door is gekomen. Maar ik ben teruggekomen. Ik heb, uh, ik heb een, uh, uh, al mijn vakken gewisseld. En ik ben, uh, uh, student... Dat was echt een radicale... Ja, ja studentassistent geworden bij uh, internationaal Europees recht. En dat lukte ook meteen. En uh, van, vanuit dat, uh, vanaf dat moment is het één rechte lijn geweest. En dat is voor mij wel een enorme eye open geweest. En ook wel iets wat ik weer meegeef aan uh, de vele studenten die we op kantoor hebben. En uh, wellicht op enig moment ook nog wel eens een keer thuis. Dat als je, uh, als je in iets gelooft, als je ergens voor, voor gaat... dat je dan ook heel veel kunt bereiken. Uh, en dat je dat niet te veel moet... Afwegen en, en, en, en de voor's en tegens, en dan een rationele uh, beslissing moet nemen. Dat je uiteindelijk toch, waar die passie dan ook mag liggen, met passies uiteindelijk wel het verste komt. Ja. Ziet u studenten die dat doen? Te veel afwegen? Nou, van? niet de mensen die zich bij ons melden. En dat zijn er heel veel. Het krijgt echt, uh, nou, wel, zo, zowel voor stages, uh, uh, studentstages, als voor advocaatstages... Uh, nou, tien per week krijg ik toch wel verzoeken. Echt waar? Heel veel. En hoeveel ja. kunnen er terecht? Niemand. Niemand. Nou ja, studentstages wel. Ja. Uh, eens per twee maanden. Uh, dus elke twee maanden is er iemand. Ja. Uh, maar voor de plekken om te blijven werken... is heel, heel, heel weinig natuurlijk. Want we werken op, op mijn sectie met... Uh, nou, vijf, zes man. Totaal zitten we met twintig advocaten. Dus we hebben daar niet veel ruimte. En over het algemeen is ons beleid degenen die binnenkomen, dat die ook blijven. We zijn niet van de omvang dat we eens een blik stagiaires nee. ergens neerzetten. Wat je bij grote kantoren wel, wel ziet. Maar er is dus enorm veel belangstelling. Er is heel veel belangstelling. En daar, nou ja, goed, je hebt wel die gesprekken met mensen erover. Van hoe, hoe moet ik die keuzes maken? Maar degene die in ieder geval hier als stage lopen, die hebben natuurlijk wel al aangegeven hier belangstelling voor te hebben. Uh, maar desalniettemin, u heeft al gelijk, zit, zit bij hun ook nog wel de vraag: van ja, wat is slim? Uh, waar kan ik terecht? Uh, arbeidsmarkt is natuurlijk, uh, dat je daar praktische keuze in maakt, is natuurlijk ja, is niet gek. En ik zeg ook niet dat ik daar de waarde en pacht heb, maar ik, heb, ik zou nooit hebben kunnen floreren in een uh, gebied, in een, in een kantoor, in een instelling, waar ik niet een, een gevoel bij heb uh, dat dit goed is en dat dit Bijdraagt aan waar ik in geloof, dus puur uitvoering, gewoon door de weeks, uh, om geld te verdienen. Dat, dat, ja, dat, daar ben ik persoonlijk niet voor. Nee, en u zegt waar ik in geloof? En waar gelooft u dan in? Waar, waar is het dan voor, waar strijdt u dan voor? Nou, uh, uh, voor de oorlogsslachtoffers, dus voor de mensen die. Uh, uh, het is begonnen natuurlijk vanuit een belangstelling voor het recht. Uh, uh, maar wel vanuit de gedachte dat degene voor wie dat recht is geschreven uiteindelijk dat dat mensen zijn. Dat dat niet landen zijn, dat dat niet ambassades zijn, dat dat niet internationale organisaties zijn, maar gewoon de individu. En uh, daar waar het recht dan, wat mij betreft, het minst tot zijn recht komt voor die individu, is dan wel het oorlogsrecht. Mijn proefschrift heeft, uh, was op dat gebied en zo ben ik met dat rechtsgebied in aanraking gekomen. En wat daar gewoon bij uitstek het probleem was, was de handhaving. He, er zijn allemaal regels. Uh -huh. De Geneefse conventies stellen meer dan 600 artikelen. Uh, maar wat gebeurt er als die regels worden geschonden? Wat ook hè, uh, natuurlijk aan de orde van de dag is, dat is overigens in alle rechtsgebied is het zo dat de regels natuurlijk worden geschonden. Maar juist in dat rechtsgebied zie je zo weinig handhaving. Met uitzondering dan misschien van hele extreme gevallen en de aantal tribunalen die we hebben die ja. daar dan wel mee bezig zijn. Uh -huh. Maar voor de, voor de, grote, uh, uh, de grote groep uh, of het, het grote geheel van, van oorlogshandelingen is het natuurlijk geen checks. Gewoon niet. Nee. En die mensen, die, die individuen die daar dan slachtoffer van worden van het feit dat er niet gehandhaafd wordt, daar wilt u voor opkomen. Ja. U heeft ook op een gegeven moment heel bewust de keuze gemaakt om niet uh, op te treden voor daders. Ja. Stel u voor een kantoor werkt waar dat wel gebeurt? Ja, nou, ik heb het zelf ook gedaan hoor. Ik ben zelf begonnen toen ik van de universiteit kwam met uh, uh, en na een naamproefzicht te hebben geschreven, dus voor in het strafrecht. Want wat ik deed bestond ook niet bij ook niet ons kantoor. Hè? Uh, en men wilde me graag hebben. Maar ik kwam dan in een bestaande afdeling terecht. Nou, dat was nou eenmaal strafrecht. En ik ben van daaruit wel gegroeid in internationale strafzaken. Maar inderdaad aan de kant van de verdediging. Uh, en ik heb dat overigens met veel plezier gedaan. Heel, heel boeiend gebied ook. Hmm. Ook het hele simpele piket lopen. Gewoon naar de politiebureaus en daar de mensen bezoeken... die die nacht op straat zijn aangehouden. Vond ik ook al heel, een hele boeiende wereld die ja. ik helemaal niet kende. Maar niet iets waarvan u dacht, daar wil ik mee doorgaan. Nou, um, ik kreeg natuurlijk steeds meer zaken op voor, voor slachtoffers. En de, de tijd is, uh, is beperkt. Uh, uh, en ik moest, vond dat ik op een gegeven moment moest kiezen. En ik vond dit... Ik vond het helderder, ik, vond het, uh, uh, ik kon er ook meer een lijn en een visie in uitzetten... dan dat ik van alles wat doe. Maar uh, zou het te doen zijn, in de ene zaak de slachtoffers veredigen... en dan in een volgende zaak weer de dader? Of nou is ja, dat ook eigenlijk niet meer te combineren op een gegeven moment? Nou, ik denk wel dat het combineren is als de zaken elkaar maar niet raken. He, um, uh, je kan natuurlijk niet een Rwandese slachtoffer bijstaan en ook Rwandese daders. Nee. Dat gaat niet. Maar je kan uh, prima Rwandese slachtoffers bijstaan en Afghaanse daders bij wijze van spreken. Um, maar is dat, dus dat, voor, dat je, voor, voor de advocaat als mens nog op te brengen of is, of is die uit te schakelen dan op zo'n moment? Mm. Ja, ik denk dat het uit de is. Ik denk dat het dat wel het vak is van de advocaat. Is dat je voor een zaak gewoon dat doet. Wat in het grootste belang is van je cliënt. Wat het cliënt het meest dient. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel de goede advocaat kenmerkt. Om toch je helemaal daarin te kunnen verplaatsen. Ja. En dat kan ik prima. Maar goed, de hoogleraarstool in Leiden. Is natuurlijk ook, was natuurlijk ook gericht op uh, slachtoffers. Uh, nou ja, aangezien je toch niet alles kan doen in je leven en er zoveel mensen zijn die geïnteresseerd zijn in het strafrecht, want daar zijn echt talloze advocaten die zowel internationaal als nationaal strafrecht heel graag doen. Hele goede, uh, hele goede uh, groep natuurlijk. Dan, ik zag ook niet per se dat ik daar het maar, verschil zou gaan maken. Dat hoeft er dan niet. Nee. Uh, het is natuurlijk wel zo, als je optreedt voor slachtoffers, dat er vaak dat het vaak emotionele verhalen zijn. Dat, ja. het, dat het gaat om mensen die, die, die erge dingen hebben meegemaakt. Uh, Emoties. Hoe, hoe is dat om daarmee om te gaan als advocaat? Kan, moet je dat uitschakelen? Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe moet je daarmee omgaan? Nou ja, ik, ik, ik denk dat ik redelijk de neiging heb om, het, uh, uh, om de zaken zo zakelijk mogelijk te benaderen. Uh, omdat ik niet. Men komt niet naar mij uh, om uh, uh, empathie te vinden uh, of uh, zelfs niet eens begrip voor wat er is gebeurd, maar men komt bij mij voor een. Oplossing voor je nou kun je dat een oplossing noemen... maar in ieder geval het aankaarten van een probleem. Dus die dienst probeer ik te verlenen. Mm -hmm. En uh, voor het oog probeer ik mijn eigen emoties uh, uh, daarbij op de achtergrond te houden. Ook voor mezelf trouwens, uh, maar zeker richting de cliënt. Het is natuurlijk wel zo dat als jij niet mee kan voelen... Uh, in wat daar is gebeurd en daar geen, uh, geen gevoel van medeleven kunt, kunt, kunt, uh, kunt ervaren... dat het wellicht lastig is om ook de grenzen op te zoeken in zo'n zaak. Hè. Oh. Het feit dat we natuurlijk zo lang doorgaan met een zaak... dan moet je er wel echt in geloven. Ja. En dat geloof heb ik heel sterk, kan me ook heel boos maken. Maar het is eigenlijk toch zelden dat ik daar heel erg emotioneel bij betrokken raak... Goed, he, uitzonderingen daar gelaten. momenten dat ik wel heel erg geraakt word. En dat mm het -hmm. toch wel eens een traan in mijn ogen schiet. En dan denk van, hoe is het, hoe is het, hoe is het mogelijk? Ja, is dat ook, ook in een rechtszaal kan dat gebeuren. Nou, dat is één keer gebeurd. Um, uh, waar ik overigens ook de landsadvocaat maar even zelf wegdraaien. Waar ja, Hassan O'Han die een uitstekende, dat is de, de, de tolk van Dutchbed. Uh, wiens ouders en broer van de compound zijn afgezet. En die uh, daar enorm... Zijn best heeft gedaan om dat te voorkomen. Heeft gesmeekt om zijn, zijn gezin te, het gezin te redden. Um, ja, het is gewoon een hele, hele slimme jongen. Die een hele goede pleiter is, bepleiter is van zijn eigen zaak. Mm -hmm. En die neemt, nam in die rechtszaken heel vaak zelf het woord. En vertelde dan wat er was gebeurd. En hij doet en dat is ook wel aardig om te zien. Hij doet dat heel erg zakelijk. Hij zegt, nee, het publiek heeft helemaal niets. En de rechtbank heeft helemaal niets aan mijn emoties. Dus die laat hij eigenlijk ook niet zien. Maar ondertussen verwoordt hij het zo scherp. Mm -hmm. En zo... dat, dat kun je zo inleven wat er gebeurde... dat ik dan toen op dat moment, dat was een eerste aanleg... toch wel eventjes... Um, Gewoon zelfs za zo'n zakelijk verhaal kan natuurlijk ja, toch ook heel erg Ja, juist. Dat is, ja. zo, dat is zo, zo interessant. Dat je dus eigenlijk door de, door de afstand die je ervan neemt... waardoor je die feiten eigenlijk... waardoor je geen emotie wordt opgedrongen... je ruimte misschien krijgt voor je eigen emotie. Zoiets zou het geweest kunnen zijn. Hmm. Het, was, het was heel aangrijpend, ja. ja. U zei net, uh, die slachtoffers die komen niet bij mij voor empathie. maar die willen gewoon dat die zaak juridisch goed uh, afgewikkeld wordt. Maar het zijn natuurlijk wel vaak mensen die heel lang niet erkend zijn in hun leed. Dus misschien toch ook wel van u als advocaat dat dan wel verwachten. Dat u dat wel, die erkenning hen wel geeft. Merkt u dat niet? Dat die behoefte ja, daar is? Ja, maar die geef je natuurlijk in zekere zin uh, al wel. doordat je natuurlijk wel. je moet het verhaal, je moet het verhaal, je moet er naar luisteren. En je moet het tot in details, de feiten moet je natuurlijk tot in details je eigen maken. Ja. En voor zover de feiten er niet zijn, moet je ze helemaal uitzoeken. Dus in die zin ga je natuurlijk, je ga, als advocaat sta je natuurlijk helemaal aan die kant. En ga je daar helemaal in mee, maar dat is iets anders dan daar emotioneel hmm. in meegaan. De emoties zijn dan toch weer, hè, dat, dat meevoelen en de pijn voelen zelf. Dat is natuurlijk toch ook weer, een, uh, dat is wel een ander verhaal. Ja. Maar je staat wel, je, je behartigt hun belang, alleen maar hun belang. Ja. Wat, wat doet het met uw mensbeeld? Het feit dat u dus in zaken optreedt waarin u ziet... wat mensen elkaar aan kunnen doen, ja. is dat veranderd? Nou, je verliest wel alle naïviteit en alle ideeën over een mooie wereld. En, uh, uh, uh, nou ja, waar ik ook ooit naïef in ben geweest, dat, dat ben, ik, ben ik helemaal, helemaal kwijt. Uh, ook in wat, wat overhedenvermogen en eigen belangen van overheden. Terwijl je toch altijd wel dacht dat de overheid er echt voor... Het, voor de bevolking al is. Uh, dat ben ik allemaal wel kwijt. Ik, maar ja, mensbeeld. Ik denk dat... Uh, uh, als ik er zo naar kijk... denk ik dat heel veel mensen hiertoe in staat zijn. Tot slechte dingen in staat zijn. En daarvan sluit ik mezelf niet uit. Ik, ik heb zelf nooit in zo'n situatie gezeten. Dus ik weet niet wat ik zou doen als. Uh, en het zijn natuurlijk hele benarde situaties. Over het algemeen ook voor de partij aan de andere kant. Hè, laten we wel wezen. Uh, He, wij brengen het verhaal van de slachtoffers. En we zeggen, nou, er is een beslissing genomen. Volgens ons had die beslissing anders uit moeten pakken. Maar die beslissing is natuurlijk door de andere kant ook genomen... vanuit een benarde situatie. En hebben, daar is een afweging gemaakt die wij fout vinden. Maar daar zit een verhaal ook. Um, ik denk dat die afwegingen uh, door heel veel mensen... op die manier gemaakt kunnen, kunnen, kunnen worden. Uh, en ik denk ook dat de mensen dat hele slechte dingen in staat is. Maar tegelijkertijd ook tot hele mooie dingen. Ja. En waar het volgens mij uiteindelijk om gaat... en daarom ben ik ook zo gericht op de handhaving van dit soort normen... is dat er structuren worden opgezet... die sturend daarin zijn. Want als je, dat, als je structuur niet aanbiedt... ben ik toch bang dat, dat het heel snel verwoordt... Tot, uh, tot inderdaad een anarchistische... Situatie waar het, macht van de, hè, het recht van de sterkste zal gelden. En dat moet beteugeld worden en dat ja. kan door internationaal ja. recht, zegt u. Ja, nou, die regels zijn er niet voor niks. Hè. Die zijn ook bedacht. Daar hoort handhaving bij. Hè. Ik bedoel, in, in het nationaal systeem is het ondenkbaar dat je regels uh, zou ontwikkelen. terwijl niemand ze uh, uh, de naleving afdwingt. Dat bestaat niet. We hebben in Nederland we hebben politie, we hebben uh, rechtbanken. Uh, dus er zijn allemaal systemen om die, om die regels te implementeren. En op internationaal niveau hebben we een heel mooi rechtssysteem. Nou, dat staat al mooi in wetboeken. En als je dan erom komt van ja, die rechten zijn volgens mij geschonden, ja, heb je hebt geen loket waar je, je kunt melden. Nee. Nou, over die handhaving praten we straks verder. We gaan eerst even luisteren naar het nieuws van half acht, Radio 1. Het NOS-journaal.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 PvdA en D66 in Zuid-Holland willen opheldering over de gang van zaken bij Otfiel. Het tankopslagbedrijf in de Botlek is gisteren vrijwel helemaal stilgelegd... om veiligheidsproblemen op te lossen. De PvdA dringt aan op een onafhankelijk onderzoek. Desnoods moeten de provinciale staten van recess terugkeren, vindt de partij. De Nederlandse vrouwen ploeg is er niet in geslaagd... opnieuw olympisch kampioen te worden op de 4x100 meter vrije slag. Het team moest gisteravond genoegen nemen met zilver achter Australië.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 Met 18 graden is het wel iets frisser dan vandaag. Aan zee waait bovendien een vrij krachtige westenwind, windkracht 5. De dagen daarna loopt de temperatuur iets op. Op woensdag mogelijk richting 25 graden. Het blijft echter wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Van 7 tot 8 uur. Dit is de Zondag. Op Radio 1. Goedemorgen, van harte welkom bij Dit is de Zondag. Van mijn gast vanmorgen is Elisabeth Zegveld, jurist... bekend van rechtszaken die zij voerde tegen de Nederlandse staat... rond Sebrenica en Rawakadé en nog veel meer. En uh, we gaan eens even hebben over twee van die zaken. Luister eerst even naar een fragment. In dit fragment horen wij oud-Niode-onderzoeker Paul Koedijk... en militair historicus Christ Klep. Wat daar heeft plaatsgevonden, even heel kort en goed, is een genocide... Ja, wat er gebeurde is dat een keiharde keuze is gemaakt door het uh, Nederlandse bataillon. Het bataljon had het gevoel dat het in de steeg gelaten was. En die hadden zoiets, nou, moeten er zelf uit zien te komen. De situatie is onmogelijk. En wat ze toen gedaan hebben, vooral de, de tweede man, Major Franke, die heeft gezegd, we kiezen ervoor uh, om wat we nog aan mannen hebben uit te leveren aan de Serviërs. Zodat ze niet boos worden, maar we kunnen dan wel het grootste gedeelte van de rest van de bevolking redden. Dat zijn dan vooral de vrouwen en de kinderen. Dat waren Paul Koedijk en Chris Klep over Srebrenica. Ja, in 2011 won u twee grote zaken. Die van Srebrenica, waarbij de Nederlandse staat schuldig werd bevonden... aan de dood van de vader en de broer. U noemde hem net al van de Dutch-Bettolk Nuhanovic. En ook de zaak van de, de man in het Indonesische Rawakadé... die vermoord zijn tijdens politionele acties. Op welke zaak bent u nou het meest trots? Of bent u het meest blij dat u hem gewonnen heeft? Of is dat moeilijk te vergelijken? Um, ja, het laat zich inderdaad moeilijk vergelijken. Het zijn totaal verschillende zaken. Uh, het is wel zo dat daar uh, ben ik mee bezig uh, sinds 2002. Uh, en de staat heeft uh, twee weken geleden beslist in cassatie te gaan. Oh, toch nog? Ja, ja, dus dat betekent dat die zaak nog niet ten einde maar... is. Uh, dus in het aantal jaren dat ik met die zaak bezig ben... vergeleken met het aantallen jaren met de zaak van Rabakadé... dat is echt significant meer en dat gaat dus meer in me zitten. Dat, ja. is, dat is echt wel onderdeel van me geworden. En bepaalt u daar dan van als de, als de staat in cassatie gaat? Nou ja, kijk, ik ben juist altijd degene die zegt... dat recht uh, is er om gebruikt te worden voor de slachtoffers... maar dat betekent dat de wederpartij er ook gebruik van mag maken. Dus het zou heel raar zijn dat ik zou zeggen, dat kan niet. Ik vind het ik vind op zich prima. Ik vind wel dat het cassatiepunt wat nu aan de orde kan komen... dat is de vraag, uh, oké, okay, die mensen zijn er van afgezet. Uh, die hadden er niet van afgezet mogen worden. Uh, hè, dat heeft geleid tot de dood van die mensen, dat wist Dutchbet ook. Uh, maar wie is daarvoor verantwoordelijk? Is dat de staat... Of is dat de Verenigde Naties? Dus het gaat om, een, om, een, om de vraag waar de bal ligt. Ja. En ik vind uh, dat je dat niet over de ruggen van de slachtoffers moet uitspelen. Want die moeten nu weer wachten. Ja, nou ja, dat maar ook. Stel dat de Hoge Raad nu de staat gelijk zou geven... dan is dus de uitkomst, u bent op het verkeerde adres. Dus er is enorme schade ontstaan. Er is ontoelaatbaar gehandeld. Maar wat Dutchbet heeft gedaan, hoort bij de VN thuis. En bij de VN is geen loket. Dan zitten we weer in een van die gaten van het internationaal recht. Dus je, je, je ziet... Uh, de ernst van de zaak. En je kiest dan dus om een bepaalde route te, uh, te, te, te volgen... die eigenlijk een, uh, een probleem aan de orde stellen... van het op het internationaal niveau tussen staten en de Verenigde oh, Naties. Ja. Namelijk waar hoort verantwoordelijkheid te liggen. Ja. En dan zeg ik, ja, dat moet je nou typisch in New York gaan bespreken... of in Den Haag, maar dat hoort niet bij de slachtoffers thuis. Nee, en die worden daar dan slachtoffer van. Laten we even luisteren naar uh, wat Dutchman-commandant Karmans zei... over die onmacht die hij voelde in uh, juni 1995. Mijn rol uh, was, uh, zeker vanaf uh, begin juni, uh, de roepende in de woestijn. Uh, met niet of nauwelijks middelen proberen uh, de zaken uh, aan de gang te houden. Om telkens maar te zeggen, jongens, stop, het kan niet verder, jullie moeten ingrijpen, jullie moeten wat gaan doen. Ik heb uh, op een gegeven moment in mijn brief van 5 juni heb ik gezegd uh, dat uh, de missie niet langer uitvoerbaar was. En dat is het ergste wat je uh, kan overkomen. Ja, dan, dan hoort u als advocaat, u treedt op voor de slachtoffers. U hoort ook uh, mensen die aan de andere kant stonden. Je kunt ze niet de daders noemen, want dat waren ze niet. Uh, maar wel de dilemma's ook van hen. Is het niet heel erg lastig om dan in zo'n zaak te bepalen... ja, waar ligt nou de schuld uiteindelijk? Ja, is het ook. Toen wij in 2002 begonnen met die zaak... toen uh, was de wens van de slachtoffers was strafrecht. Dus uh, uh, vervolging en mensen achter tralies. Nou, toen hebben we, hebben we heel lang naar de zaak gekeken en hebben we gezegd: ja, wij vinden toch dat het niet op één bord ligt. He, dit is een collectief handelen geweest. We vonden wel dat er heel veel mis was gegaan, maar dat het dan toch in ieder geval in de lijnen: uh, New York, Den Haag, uh, Sarajevo en uiteindelijk Srebrenica lag. Dus een, echt een, een keten van verantwoordelijkheden. En dat is ook de reden dat we de civiele procedure zijn begonnen tegen de Nederlandse staat en niet tegen individuen. Nee. Maar na tien jaar werken aan die zaak en, en, en, en tien jaar steeds meer uh, details... Steeds, meer, steeds een beter beeld krijgen van wat er van moment op moment is gebeurd... gedurende die 2,5 dag, kon ik ook niet meer aan de conclusie ontsnappen... dat, dat er toch wel individueel verwijtbaar handelen uh, had plaatsgevonden. En um, ik, vind, ik vond het zelf ook heel moeilijk, want ook bij het Hof stelden ze de vraag... Van, ja, waarom doe je nou een aangifte na tien jaar en niet meteen... Aangeeft u tegen Caramans? Ja, zetten. en tegen Frank. Ja. En tegen nog een Dutchman iemand. Dat doe je niet op een achternamiddag, dit soort verwijten. Dan moet je ook wel weten wat je zegt. Uh, het is ook niet zomaar even de bal ergens neerleggen. om te zeggen: Nou, dan, dan zoek zoekers het verder maar ja, uit. Wat was uw antwoord aan het Hof? Nou, dat ik daar zo lang. dat, dat, dat, dat de zaak zo complex is. Uh, dat dat tijd nodig heeft om te begrijpen. wat daar precies is gebeurd. En pas toen ik dat helemaal overzag. voor mezelf de conclusie kan trekken. ja, dit, dit kunnen we doen. en ik kan aan die, aan die wens. die intense wens van de slachtoffers. tegemoet komen. dat daar ook individueel. Verantwoordelijk, verantwoording moet worden afgelegd. En dat is, dat is wat we willen. Ja. Er is toch. Um, hè, want, wat meneer Karremans nu zegt. dat, deze, de, dat is. De situatie was natuurlijk was, was, was een drama voor iedereen. Hè? Um, maar um, uh, het, het, ging, het gaat in deze zaak niet over militaire capaciteit. Het gaat niet over luchtsteun. Um, waar het om gaat is dat er mensen bij jou veiligheid zoeken op een, op een basis. Uh, die komen daar voor veiligheid. Die hebben doodsangst in hun ogen. Um, uh, en die zet je dan op een gegeven moment buiten de poort in handen van de vijand. En dan weet je, als ik dat doe, dan zal dat de dood van die mensen betekenen. Die afweging die is, uh, naar onze uh, inschatting, uh, niet op juiste gronden gemaakt. Uh, uh, uh, uh, men had gewoon mensen moeten, moeten redden. Men had, men, had een... een, een uh, een, een poging moeten doen om mensen te redden, mannen te redden. En dat is dus ook individuen aan te rekenen, niet alleen de organisatie, zegt u? Nee, sterker nog, ik denk heel erg dat een individuele beslissing is geweest... om op bijvoorbeeld de, de, de, aan het einde van 13 juli 1995... om tegen Hassans familie te zeggen, jij moet er nu uit. Jullie moeten er nu uit. Hassan had gesmeekt om zijn broertje te, uh, te redden... door hem op een lijst van uh, lokaal personeel te laten zetten. Laat hem dan als schoonmaker fungeren. Nou, En Franken streepte dat steeds van de lijst af. En op het allerlaatste moment zei hij van... Laat hem dan onder een achterbank zich verstoppen. En toen was het antwoord: uh, We hebben te veel bagage. Als er één persoon was gered in de kwetsbare groep, dan was er een verhaal geweest. Dan had er in ieder geval een begin van de overtuiging gekomen. Men wilde wel, maar het kon niet. Dit is alleen maar een verhaal: men wilde niet. En het verhaal van de vrouwen en kinderen redden is een, uiteindelijk een non-verhaal. Want op het moment dat Hassans familie werd weggestuurd, waren die allemaal veilig binnen. Op Bosnisch gebied. Er was niemand meer die in een oh. risicosituatie ja. was. Dus dat is een excuus. Wat wel wordt gebruikt en het in algemene termen goed doet. Maar wat gewoon voor zijn geval niet opging. Nee. En men wist dat. Nee. U wordt nog boos als u dat. Of u wordt ja. weer boos als u erover praat. Nou, die beslissing. Wie, wie, neemt, wie neemt op zo'n moment zo'n beslissing? Ja, dat vind ik. En, en dat is het moment dat je zo'n stap neemt. Als je, daar, als je daar op geen enkele wijze meer een, een argument voor kan vinden. om op dat moment zo te handelen. Ja, dan, dan, dan zet je de stap van volgens mij wordt het tijd om hier toch maar eens een rechter naar te laten kijken. En niet, niet alleen maar politiek of op OM-niveau af te doen. Nou, nou, dat gaat dus ook gebeuren. U zei ook uh, dat Nederland bang is voor zijn oorlogsverleden. Dat zegt u natuurlijk niet zomaar, want zowel uh, Sabrina kan je tot oorlogsverleden rekenen. Maar zeker natuurlijk Ravakadé en Sulawesi, waar u het net al over had. Hoe komt dat, dat wij in Nederland dat niet onder ogen willen zien? Dat we daar niet uh, op een andere manier mee omgaan dan we doen? Ja, eerlijk gezegd uh, weet ik het ook niet uh, uh, precies. Ik zie wel wat er gebeurt. Ik, uh, ja, ik, ik denk wel dat we naar onszelf kijken als toch moreel hoogstaand. Toch moreel uh, iets beter dan anderen. Ik denk dat we die neiging wel een beetje hebben. Hè, het, het bekende verhaal van het vingertje. Uh, ja, ik vind het, ik, Als ik kijk naar landen als Engeland, Amerika, ook Duitsland... uiteindelijk uh, rekenen ze sneller af met zo'n verleden dan wij doen. En, en ik kan dat niet goed begrijpen, want je zou dan kunnen denken... nou, Westerse landen hebben sowieso moeite om te aanvaarden... dat ook zij in oorlogstijd misdrijven begaan. Dat gebeurt alleen maar in, op andere continenten. Maar dat verklaart niet waarom, waarom die landen hm. het wel kunnen. En die doen het significant eerder en beter, ja. zegt u dan... dat wij dat in Nederland ja. doen? Ja, ja. Ja, wij zijn er echt zeer volhardend in om uh, te zeggen... daar, heb, daar is niks uh, uh, misgegaan. Ja. En, ja, en dat maakt dus, en dat geldt zeker voor Indonesië... en niet alleen maar voor de uh, lokale, de Indonesische slachtoffers... maar ook voor andere slachtoffers, de vervolgingsslachtoffers... Van de, van, de, van de Tweede Wereldoorlog daar... dat je er dus geen punt achter zet. Je, je kunt het hoofdstuk niet sluiten. En dat maakt het ook lastig om weer, om weer verder te gaan. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat je als je ja, in de toekomst... Een visie wil hebben over de toekomst, hoe dat, hoe dat hoe het moet, hoe het moet met peacekeeping, hoe het moet met, met, met de oorlogvoering. Um, ja, dat je dat alleen maar kan als je een goed beeld hebt van, van, van je handelen in het verleden en als je dat ook hebt kunnen afsluiten. Ja. Er ligt nu het voorstel van het NIOT en een aantal andere instituten om uh, alsnog een groot onderzoek te doen, met name naar de tijd net na de, na de Tweede Wereldoorlog, de politionele acties in Indonesië. Is dat een goed idee? Ja, ik vind het. Uh, ik, ik, ik, ik vind het, vind het lastig. Ik ben geneigd om te zeggen dat uh, er is natuurlijk heel veel geschreven en heel veel onderzocht. Maar dat is allemaal vrij fragmentarisch. En althans niet aan elkaar gekoppeld. Dus is geen, geen één overzichtsverhaal. Maar als ik dan denk aan hoe het wel zou moeten... Hè, als je dan zegt, van, nou, dat betekent dus nieuw onderzoek... dan denk ik, hoe krijg je nou al die perspectieven... wat dan wordt voorgesteld in één verhaal? Hm. Ik denk dat dat wordt een levenswerk. Uh, en de een was nieuwe of iemand, loe De jong, zeg maar. Ja, u. de vraag of iemand daar nou op zit te wachten. Want je kunt denk ik niet makkelijk al die perspectieven... en al die onverwerkte verhalen in één, in één uh, verhaal verwerken. Het begint al met... er werd heel leuk voorgesteld van... ja, het gaat dan over... Uh, Waarom beide partijen hebben gedaan wat ze hebben gedaan in de periode 45, 49, maar ja, het begint al met een koloniale periode. Mm -hmm. Dus te zeggen waarom uh, uh, bijvoorbeeld Indonesiërs hebben gedaan wat ze hebben gedaan, ja, dan zou je toch ook mee moeten nemen het verleden van deze mensen vis-à-vis -vis Nederland sinds 1800. Ja, Want dus anders dan wordt dan... het een enorm onderzoek en dat is eigenlijk de vraag u vraagt zich af of dat zinvol is. Ja, ja goed. We gaan uh, naar onze Dichter bij de Zondag. Uh, speciaal uh, voor deze uitzending. Voor u heeft onze dichter Menno van der Beek... een gedicht geschreven. Dichter bij de zondag. Hij had de grootste pet. Hij was de kolonel. Maar toen de vijand kwam, toen speelde hij piano. Duizenden mannen werden weggebracht. En buiten beeld allemaal afgeslacht. Volgens de wetten van de jungle. De kolonel kon niet veel doen, omdat hij geen mandaat had. En Zegveld houdt al sinds het schoolplein niet van onrecht... maar rekent op de wet, dus dit werd haar gevecht. Al kon ze niet meer doen dan het gelijk halen... voor al die vrouwen van dat ene massagraf. En misschien iets veranderen aan het verhaal... van overmacht die vaak met onrecht wegkomt. Misschien volgende keer houdt onze kolonel zijn rug recht gedicht van Menno van der Beek. Misschien houdt die kolonel zijn rug een volgende keer recht. Is dat, is dat het waar het u om te doen is? Uh, nee, want de, mijn mensen zullen deze kolonel nooit meer tegenkomen. En ik vraag mezelf zelfs of deze kolonel nog een keer... mensen in, in dezelfde positie zullen tegenkomen. Maar vergelijkbare gevallen, nee. Ik geloof niet dat het zo moralistisch beladen zo veel moralistisch beladen is wat ik, waar ik mee bezig ben. Het is toch heel erg... Uh, ik, ik denk dat het recht een functie heeft om uit te spreken wat er is gebeurd uh, en hoe je dat moet zien... en vervolgens die zaak kunt afsluiten en verder kunt gaan. Ja. Ik denk dat recht moet gesproken worden op het moment... dat er ja, een hoog loop, oplopend conflict is... waar een derde bij moet komen om daar een orde over te ja. vellen En dat is, dat is aan de orde van de dag. Hè. Er zijn tienduizenden rechtszaken in Nederland... en ik zie niet waarom dat voor dit soort zaken anders zou zijn. Dat is... Nee, maar dan zou je kunnen zeggen, u wilt zorgen dat het rechtssysteem zodanig functioneert... dat als die kolonel in de fout gaat, dat hij ook te, tot de orde wordt geroepen... en dat de slachtoffer recht wordt gedaan. Ja. En dat er systemen zijn ja. die dat garanderen, ja. want die zijn dat er te wel. weinig, ja. zegt u eigenlijk. dat is zeker het juridische, de juridische kant en juridische ambitie, is dat zeker. Ja, ja. ja. ja. ja. dus dat de kolonel ja. toch uh, niet ongestraft zijn gang kan gaan. Nee, dat is zeker zo. Ja. Ja. Ja. U wordt nog wel eens in, in artikelen neergezet in het activistische linkse kamp. Een, een, een, ja, een geëngageerde advocaat en werkt dan ook nog op zo'n kantoor van Britta Beulen. Nou ja, dan weet je het wel. Klopt dat? Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Ik, ik, of het klopt, iemand die dat zegt, die zal dat zo vinden. En dat vind ik dan verder ook wel, wel prima. Hm. Um, ik denk dat de belangen van de, de mensen die we opkomen op heel legitiem zijn... Uh, het ook heel legitiem is om daarvoor op te komen... ik denk dat ieder die in dezelfde positie zou zitten... niks liever zou hebben dan dat er iemand ook voor hun opkomt. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. En ja, dat dat natuurlijk tegen bepaalde uh, uh, benen... Uh, uh, wordt gezien als tegen bepaalde benen aanschoppen... Ja, dat is in het conflict van een rechtszaak die zoveel aandacht trekt... is dat, is dat een logische, hmm. logische reactie. Maar waar komt dat beeld vandaan dan? Wat, wat, wie, wie plakt dat op u? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Nee. Nee. Ik doe wat ik doe en dat uh, doe ik al een hele poos. Ja. Uh, maar als u zegt in, in zo'n rechtszaak, dan, dan, dan, dan gaat dat spelen en dan, dan, dan hoort dat erbij. Ah ja, dat, dat loopt natuurlijk, de, de, de, het gevecht loopt dan natuurlijk gewoon hoog op. En mensen kiezen in zo'n gevecht, ook als ze er niet direct bij betrokken zijn, partij. Hè? En dan zal de militaire hoek, wordt natuurlijk traditioneel als de meer conservatieve uh, uh, rechtse hoek neergezet. En uh, ik denk niet dat slachtoffers per se links zijn. Uh, maar goed, het kantoor komt uit een. Uit er een, staan veel krakers bij, stond veel krakers bij, ja. en veel milieuzaken en dat soort dingen. Er dat, dat zijn actiegroepen die dat proberen te uh, verwezenlijken, die doelen. Nou ja, dus dat zal een beetje in die richting, uh, in die richting gaan. Nou ja, maar. maar u kunt niet zoveel met die etiketten. Nee, nee. En u zei net, uh, u werkt niet in een commerciële omgeving in de zin van de, de advocatuur waar heel veel geld te verdienen valt. Komt het daar misschien vandaan dat als je dat niet doet en maar kiest voor een andere benadering, dat je dan wordt gezien als links of activistisch? Ja, dat zou kunnen. Het zou ook kunnen als je uitspreekt voor bepaalde uh, principes. Dat, dat al het principiële is misschien al links. Hè? Als je niet met de winden meewaait zoals het dan op dat moment uitkomt... is misschien, uh, is misschien links. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar verder weet u het ook niet eigenlijk. Nee. Goed, <laughs> laten we het allemaal gauw over ophouden. U staat uh, in, uh, in die zaken tegenover de Nederlandse staat... heel vaak tegenover dezelfde landsadvocaten. Ja. Dat is uh, bert Houtzagers. Hoe is dat dan? Want het is iemand die je dan steeds weer tegenkomt in de rechtszaal... En, uh, ja, ja, allebei doe je je ding, daar en bouw je iets op. Hè? Ja, is een aardige man. <laughs> ja, is een heel aardige man. <laughs> ja? ja, dat ja, wel. Ja, nee, ik, uh, ik denk dat uh, uh, mijn visie op dit soort zaken is dat het systeem uh, uh, en de regels vragen om uh, daar gebruik van te maken voor degenen die daar hè, die, die, die, die die rechten hebben. Uh, dat is wat we doen. Um, en ik vind, en dan kun je in reactie kun je daar natuurlijk op allerlei manieren mee omgaan. En je, ziet, uh, je ziet schreeuwende advocaten, je ziet dreigende advocaten... je ziet advocaten die spelletjes spelen en, en procedureel gebruik maken van het systeem... om mensen te proberen uit te schakelen... Uh, wat hij verder ook van zei. Dat is allemaal uh, niet aan de orde. Uh, ik, ik vind Het, uh, het, is, het is als, als wederpartij. Het is een uh, prima wederpartij. Ja. Die natuurlijk hard voor zijn cliënt opkomt. En dat is precies wat hij moet doen. En, u, en daar doe u, respecteer ik hem in. Ja, en u heeft allebei uw rol. Ja. Uh, en dat, buiten de rechtszaal schudden we elkaar een hand. En, uh, en dat kunnen is het ook prima met elkaar overweg. En er wordt gebeld. En uh, ja. er wordt altijd fatsoenlijk met elkaar gepraat. En uh, daar heb ik echt uh, geen, niet over geen te klagen. Nee. En ik hoop dat hij daar ook niet over te klagen heeft. Nou vast niet. Maar het is een kleine wereld natuurlijk. Waarin je elkaar natuurlijk ook leert kennen op een gegeven moment ja, na een aantal jaar. Ja, ja dat is zo. De ja, nou, advocatuur zelf is wel, natuurlijk wel heel groot. Er zijn wel heel veel advocaten en daar zit ook heel veel variatie in. Maar uh, het type zaken betekent wel dat je het vaak uiteindelijk met dezelfde mensen uh, te delen hebt. Maar ik, uh, kijk, je doet je, je doet je vak, je doet je plicht... Uh, uh, en, en ieder doet dat uh, op een manier zoals hij vindt dat het goed is. En daar, daar, daar moet je elkaar in respecteren. Mm -hmm. En ik vind ook dat dat netjes moet gaan. Ik vind ook dat je, daar, uh, eh, dat je het systeem niet moet misbruiken. Uh, Ziet u anderen dat wel doen? Nou, ik heb geen, geen concreet voorbeeld nou voor handen. Maar natuurlijk wordt het systeem wel uh, misbruikt in sommige gevallen. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Mm. Maar dat zal niet snel iets zijn waar ik me, waar ik, wat, ik, wat ik zelf zou doen. Maar ik zie het ook in mijn omgeving niet. En in, maar om die reden zie ik ook de wederpartij niet als een absolute vijand. Ik, heb nou. niet, ik koppel dat niet aan de mensen die daarvoor opkomen. Um, je hebt, maar u kunt ook heel boos worden. Ja, en, er zijn wel momenten en, dat ik denk van nou volgens mij gaat het hier iets te ver. Uh, uh, maar ik kan ook professioneel heel boos worden. Dan, ben, ja, dan, dan is dat functioneel boos, heet dat eigenlijk. Ja, he? en ik zal wel zeggen, dat gaat misschien nog wel iets verder. Maar ik heb niet zo de neiging om dan een hekel te krijgen aan mensen. Of, of, of eh, zeg maar, nou, dat de, de, waardoor de samenwerking ook stroef gaat verlopen of zo. Ik heb, ik heb, ik heb juist het idee dat je, dat, dat je het volgens de regels het spel moet spelen. En dan op legitieme gronden uh, gewoon je punt moet maken over inhoud. Ja. Dat is wat mij betreft waar het om gaat. Ja. U uh, zelf, u bent nog niet zo heel oud... Hoe lang gaat u nog door met dit werk? Ik dacht, hoe lang gaat u nog mee? <laughs> hoe lang gaat u nog mee? Nee, dat vraag ik niet. <laughs> nou, heel lang, denk ik. Maar hoe lang wilt u hier nog mee doorgaan? Is dit, is dit een levensvulling of komt er een moment waarop u zegt, nou, misschien toch eens wat anders? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hè, want je verandert uh, de hele tijd. Uh, en ik ben in die zin ben ik echt wel weer een ander, ander iemand dan een, uh, misschien niet in de kern, maar toch wel op, op, op onderdelen. wel, dan, een, dan tien jaar geleden. Maar ik heb geen, uh, geen, geen, geen ambitie om dit te stoppen. Integendeel, Ik heb zelfs het gevoel dat we er pas net mee beginnen. En dat heeft dan wel, dat is dan niet op de individuele zaken. Want die gaan dan voorbij. Maar ik zou het wel fijn vinden als uh, dat wat wij nu doen wat normaler wordt en meer kantoren zich ervoor inzetten. In die zin, vond ik bijvoorbeeld de cassatie in Sebrainza, vond ik heel prettig om te merken dat er dus een aantal grote kantoren zich melden en zeggen. kunnen we daarbij assisteren. Uh, want wij willen eigenlijk ook wel zaken doen die uh, ja, iets meer zich op dat vlak bewegen. Oh, dat is geen concurrentie dan voor u? Nou, ik zie dat als winst. Want dan denk ik kennelijk is de boodschap overgekomen dat dit zaken zijn die bepleitbaar zijn in een rechtbank. en Dat, dat het niet alleen maar politiek is en onhaalbaar enzovoort. Maar dat het gewoon een normale manier is van met, met, met, met, met grote conflicten omgaan. Zoals oh. je ook, ook gewoon in andere zaken doet. En dat is wel... Ik denk niet dat we daar zijn waar we zouden moeten zijn. Nee. En dat is in andere landen anders. Waar het normaler is, waar een meer een court system is. Waar het normaler is om, om ook dit soort contentieuze met overleven en dood kwesties wel aan de rechter voor te leggen. Dus idealiter zou bij elk groot kantoor eh, een advocaat of meerdere advocaten moeten zijn. Die zich gewoon bezighouden met dat internationale recht. Ja. Ja, en dat gebeurt ook voor, voor, voor een deel wel hoor, maar nog, voor mij gevoel nog niet, uh, niet genoeg. genoeg. goed. Wij vragen ook altijd aan onze gasten om uh, te schrijven in het Dit is de Zondag gastenboek. En daarin te beschrijven hoe hun ideale zondag eruit ziet. Hoe ziet uw ideale zondag eruit? Uh, nou, naar buiten. En als het uh, mooi weer is, uh, naar het strand. Het zwemmen. Uh, een beetje actief met, uh, in deze periode. En dat, dat was misschien vroeger weer anders en het wordt weer eens anders, maar heel, heel erg met de, met de kinderen. Ik zou er diep van ongelukkig van worden als ik ze op zondag, uh, als we niet samen zouden kunnen zijn. Uh -huh. En uh, als ik nou denk van nou, het waren nou de echt goede zondagen de afgelopen maanden. Dat zijn dan toch de zondagen dat we ook met andere vrienden gewoon naar buiten gaan. En uh, uh, actief, fysiek actief, bezig zijn. Lopen, zwemmen, uh, spelen. En niet werken? Nee, zeker niet werken. Ik werk. Nou. Een man zal misschien gaan corrigeren, maar dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat ik meer dan één zondag per drie maanden werk. Ik denk dat echt, en dan, het is, denk nog veel. Maar dat neemt de Blackberry, zeg ik meteen, bij. neemt de Blackberry niet, uh, doet daar niet aan af. Goed. Maar fysiek ben ik zelden op kantoor in het weekend. Nothing here can make you understand The one thing that you have Grand Somewhere Down the Road. Liesbeth Zegveld, hartelijk dank voor dit gesprek, voor uw komst naar de studio. En als u als luisteraar dit gesprek wilt terugluisteren... ga dan naar de website eo.nl slash ditisdezondag. Zometeen na acht uur op deze zender Vroege Vogels met Menno Pentveld. Ja, en ik zit klaar op onze prachtige presentatieplek hier uh, in het kapitaal bij Schravenland. De natuur wordt langzaam wakker. Het is heel erg rustig en mooi weer. Nou, een geweldige plek om te zitten. Uh, we hebben ook een hele mooie uitzending met grauwe klauwieren. Prachtige tekeningen van Siegfried Woldhek. Uh, nieuwe natuur in het Limburgs landschap. En de vraag, ja, hoe gaan we nou om met die duizenden, duizenden ganzen in ons land? Dulden?